11 uur, Martijn met het NOS Journaal. De zwarte maandag op de Europese beurzen heeft zich ook op Wall Street gemanifesteerd. De Dow Jones-index sloot 5,5% lager, de sterkste daling sinds december 2008. Er was al gevreesd voor een slechte dag op de beurzen. Vanwege de onrust die dit weekend ontstond over de verlaagde kredietwaardigheid van de VS. In Europa hielden de beurzen het verlies aanvankelijk beperkt, maar ze eindigden diep in het rood. Zo sloot de AEX bijna 4,5 lager. In Amerika was de hele beursdag duidelijk dat er forse verliezen zaten aan te komen. De toespraak van president Obama kon het tij niet keren. Hij sprak het vertrouwen uit in de Amerikaanse economie... en zei dat de VS altijd een triple-A-land zal blijven... ongeacht verlagingen van de kredietwaardigheid. Hij deed nogmaals een oproep aan politici... om het Amerikaanse begrotingstekort aan te pakken. Hij doelde vooral op belastinghervormingen...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 en de financiën weer op orde te krijgen. Onder andere de voorzitter van de Europese Commissie, Barroso... drong er eerder op aan het noodfonds te verhogen. Ook Naud Welling pleitte daarvoor... toen hij nog president van de Nederlandse Bank was. De Britse premier Cameron breekt zijn vakantie af... vanwege de grootschalige rellen in Londen. Sinds het eind van de middag trekken relschoppers door de stad... die winkels, plunderen en auto's in brand steken. Ook staan er op verschillende plekken in de stad gebouwen in brand. In Zuid-Londen voedt een grote brand in een meubelzaak...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 Tot voor kort werd de hulpverlening tegengehouden door militanten van Al-Shabaab. De islamitische beweging heeft zich zaterdag uit Mogadishu teruggetrokken... maar in sommige delen van de stad worden nog steeds militanten gezien. In de hele hoorn van Afrika heerst hongersnood, onder meer dan 10 miljoen mensen. Amerika stelde vandaag 105 miljoen dollar extra beschikbaar voor hulp. In Utrecht heeft de politie een man neergeschoten in een park in de wijk Overvecht...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 De verwachting is dat de militairen zich binnen enkele dagen zelf aangeven bij de autoriteiten. In Turkije zijn de afgelopen tijd tientallen legerofficieren opgepakt. Ze zouden sinds 2003 betrokken zijn geweest bij het voorbereiden van een staatsgreep. De Turkse officieren zeggen dat ze alleen overlegden over hypothetische situaties... waarin het land in de greep is van onrust. In Landgraaf heeft een dief zichzelf per ongeluk verraden bij de politie...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 Bij zo'n 18 graden. Dit was het NOS journaal. Dit is Radio 1. Gute Nacht, vrienden. Es wird tijd für mich zu gehen. Was ik nog te zeggen had, dauert een sigaret.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 Buiten is het 15 graden. Binnen zit Eva Jinek. Goedenavond. Zo nu en dan wordt me gevraagd... waarom ik nooit eens goed nieuws te melden heb. Een menselijke, begrijpelijke vraag... waar ik inmiddels geroutineerd antwoord op geef. Nieuws is dat wat afwijkt van de norm. U zit er toch ook niet op te wachten dat ik u vertel... waar het op dit moment geen files staan... of dat het op dit moment paaies en vrees is in bijvoorbeeld Ermelo. Maar dan heb je die hardnekkige crisis... De kredietcrisis, de bankencrisis, de landencrisis, de schuldencrisis. Een echte afwijking van de norm kun je het zo langzamerhand niet meer noemen. Misschien moeten we maar aanvaarden dat een zekere crisis niet meer een afwijking is, maar juist de norm. Kortom, lieve luisteraar, hou vol, want als dit zo doorgaat, hoort u mij er straks helemaal niet meer over. Stay down there Oh, boys What you gonna say down there? Paloma, swan Swanee short. Let me dig that jive once more Boys Take right on down to the gate Oh, boys gotta take a side elevator Can't you hear those heavy cats call? Come on, boys, let's have a ball Jump, jump, jump, it's a jumping jive Makes you dig your jive on the mellow side hep, hep. <laughs> hep, hep. <laughs> Jump jump, jump is a solid job. Makes you nine foot tall when you're four foot five. Hef, hef. Hef, hef. Now don't you be that kikaroo. Get help, come on and follow, through. When you get your steady food, make the jump jump like us do. Jump jump jump is a jumping job. Makes you like your eggs on the jersey side. Hef, hef. Hef, hef. Hef, hef. The jimp, jimp, jump, jump, and jive makes you hip hep on the mellow side. <laughs> Jumpin' Jive van Joe Jackson. Dames en heren, goedenavond en welkom bij het Oog op Morgen. Crisis, jawel, dat wist u al. En daar gaan we het over hebben, inderdaad. Met onze econoom van de maand, Ivo Arnold. En we peilen de reacties in Amerika op de toespraak van Obama van eerder vanavond. Londen staat in brand, al dagen, maar vanavond weer... Daar gaan we ook naartoe, op zoek naar de oorzaak achter deze geweldsexplosie. En daarna een nog exotischer bestemming: Zimbabwe. Misstanden in de diamantmijnen zijn vanavond aan het licht gebracht door de BBC. Wat gaat dat betekenen voor de handel in diamanten? En tot slot een hit uit Brazilië. Maar nu eerst het belangrijkste nieuws van vandaag en de kranten van morgen. Maandag 8 augustus. Oh, wacht even. Je hebt uitvoering. Wat is de geen Black Monday, maar donkergrijs was die wel. Het verloop van de beurs vertoonde in eerste instantie... erg veel overeenkomst met het zomerweer. Dan scheen de zon, vervolgens regent het pijpenstelen. We openden vanochtend uh, negatief, daarna een herstel. Maar inmiddels zakken we inderdaad weer weg. En dat geeft toch maar weer aan dat uh, beleggers... Uh, nog uh, heel veel onzekerheden op hun pad zien. Maar toen opende Wall Street. En de Amerikaanse beurs zakte meteen weg. And we are looking at a loss of nearly 250 points. So comfortably more than 2%. With the Dow standing just a little bit above The Dow Jones sleurde de Ajax in zijn val mee. De Amsterdamse beurs sloot bijna 4,5% lager. Maar nog steeds geen zwarte beursdag zoals die in 1987. Uh, in fact, uh, you if you go back to the crash of 87, uh, the stock market was down 22% in one day. Dus heerste er toch relatieve opluchting op de Amsterdamse beurs. Niemand wordt er heel erg blij van als de beurs met 7 of 8 procent in elkaar gaat. Dus uh, ik ben eigenlijk wel blij met wat we vandaag zien. Maar we kunnen wel stellen dat we gidszwarte beursweken achter de rug hebben. Het is de elfde dag op rij. 15 procent verloren in nog geen twee weken tijd. Ja, dat is, Ze hebben een keer in berekening gemaakt. Vorige week is er wereldwijd op de beurzen 2500 miljard dollar verdampt. Directe aanleiding voor deze beurscrisis... is de afwaardering van de Amerikaanse kredietwaardigheid door Standard Poor's. President Obama stelt dat hij zich niks van deze afwaardering zal aantrekken. En hij kondigde maatregelen aan om de staatsschuld verder te beteugelen. Maatregelen waar de conservatieve Tea Party niet blij mee zal zijn. Tax modest adjustments to healthcare programs like Medicare. Je zult het maar meemaken als automobilist. Je wordt op de snelweg beschoten. Dat gebeurde tenminste 14 bestuurders op de A13. Ze schrokken zich rot. We was allemaal achter mijn nek, hier. Die koger had even goed, uh, als die er doorheen ging, had die mij ook in mijn nek kunnen raken. De politie vermoedt dat de schoten zijn gelost uit een rijdende auto. Nou, omdat het over een lang traject is, van een kilometer of twintig, alles bij elkaar, van uh, Rotterdam richting uh, Den Haag, kan dat nooit vanuit uh, een, een vaste plaats zijn, uh, zijn gebeurd. En dan nog opmerkelijke tafereel op onze stranden. Daar spoelen de laatste tijd nogal veel dode jonge bruinvissen aan onderzoekers tasten het duister over de oorzaak. Doodsoorzaak A is het. En daarom moet dit en dat worden gedaan. Dat gaat helaas niet. Maar collega Peer Ulijn is de broerts niet en helpt de onderzoeken wel even een handje. Dat er meer bruinvissen aanspoelen kan ook komen door de aanlandige wind. En doordat er gewoon veel meer bruinvissen zijn. We gaan er ook meer dood. Dat was nieuws vandaag op Radio en tv. En dan heeft mijn collega Trudy Vendrich alvast de kranten van morgen voor ons gelezen. Het Financiële Dagblad verbaast zich over de actie van de Europese Centrale Bank om Italiaanse en Spaanse schulden op te kopen. Het gaat volgens de kant lijnrecht in tegen de wens van de vroegere bankdirecteur Nout Wellink. Blijkbaar is zijn opvolger Klaas Knot gezwicht voor de druk binnen de directie van de ECB. De Europese Centrale Bank doet nu toch wat Wellink steeds heeft weten tegen te houden, meer schuldpapier opkopen van Zuid-Europese probleemlanden. In theorie kan de Centrale Bank eindeloos doorgaan met het steunen van zwakke landen, maar de gevaren stijgen volgens het FD na Venant. Het gaat goed zolang de ECB niet hoeft af te boeken op de staatsobligaties die zijn gekocht. Maar als een land zijn schuld niet meer kan betalen, moet de ECB afwaarderen. Bellink heeft volgens het FD in april nog gewaarschuwd dat de waardedaling dan op onze rekening komt. In de Volkskrant een interview met Guus Hiddink, de bondscoach van het Turkse nationale elftal... zegt dat hij opstapt als hij merkt dat er tijdens zijn trainerschap omkoping in het spel is geweest... Het Turkse voetbal verkeert in de greep van een steeds verder uitdijend omkoopschandaal. De Turkse justitie verdenkt clubbestuurders, trainers en voetballers ervan... zeker 19 wedstrijden met intimidaties en steekpenningen te hebben gemanipuleerd. Ruim 30 mensen zitten in voorarrest. Het Turkse Voetbalbond heeft vanwege het omkoopschandaal... het begin van het seizoen met een maand uitgesteld. Voetbal is volgens Hiddink de belangrijkste bijzaak in de wereld.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 De Amerikaanse defensie moet de komende jaren flink bezuinigen en de pers heeft daar wel een paar ideeën over. Zo is het Pentagon de grootste olieconsument ter wereld. Per dag worden net zoveel vaten olie gebruikt als in heel Zweden. Verder is het Pentagon verreweg de grootste grootgrondbezitter grondbezitter van de VS. Het is de eigenaar van drie keer de oppervlakte van Nederland. En de meer dan 40 bases in het buitenland zijn net zo groot als Noord-Korea. Op het personele vlak krijgt iedere Amerikaanse militair standaard een Oakley zonnebril van 90 dollar. Niet omdat ze zo goed zijn, maar omdat ze cool zijn. Ook exploiteert het ministerie 200 golfbanen. Als je niet op de cent hoeft te letten, verscheep je volgens de pers een stuk buis met een waarde van zo'n 9 dollar voor ruim 450.000 dollar naar Afghanistan. En vergoed je aannemer Halliburton dagelijks tienduizenden maaltijden die hij nooit serveerde. Enzovoort eindigt de pers het verhaal.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 Way Under van John Hyatt. Vanwege de economie... All four major industries plummeted, more than 3%. We expecting more drops in Europe this morning. En als je als handelaar zo'n stand op je beeldscherm ziet... Ja, dan schrik je natuurlijk wel even. En dat bracht dus paniek teweeg. There's also worried that another recession could be around the corner. Eigenlijk doet iedereen het een beetje gewoon dun door de broek. en Met name pensioenfondsen en de beleggers. I think they're just saying, you know what, enough is enough. Ik wil de risico's. Ik ga de chips off de table. Ja, en in al mijn enthousiasme praat ik er bijna nog doorheen. Vanwege de economische malaise hebben we besloten... om deze maand maar weer een econoom van de maand aan te stellen. Deze maand is dat Ivo Arnold, hoogleraar monetaire economie aan Nijrode. Goedenavond. Goedenavond. Um, we hadden het er net over. Niet gidszwart, maar ook niet echt om blij van te worden. Viel het mee wat u betreft vandaag? Nou... Um... Wat de ECB gedaan heeft, het opkopen van Italiaanse en Spaanse schuld... dat heeft gewerkt. Hè. Dus dat is, dat is het belangrijke nieuws van vandaag. Dat de rentestanden van Italië en Spanje substantieel omlaag zijn gebra gebracht. Maar wat de ECB niet kan oplossen... is dat overal de vooruitzichten zwak zijn. Ze kunnen niet opeens economisch groei uit de hoge hoed toveren. En daarom zijn de aandelenmarkten nog steeds vrij zwak. Oké, okay, daar gaan we het straks uitgebreid over hebben, over het ECB... en wat ze allemaal hebben gedaan vandaag. Even naar het nieuws van, uh, van vanavond. Minister De Jager waarschuwt voor een verhoging van het Europese noodfonds. Wat vindt u daarvan dat hij dat zegt? Ja, dat is uh, verklaarbaar vanuit de nationale belangen. Hè. Nederland en Duitsland willen liever niet een groter noodfonds. Moeten ze meer bijdragen, ligt electoraal heel erg moeilijk. Hij zegt dat het gevolgen kan hebben voor de kredietwaardigheid... van uh, de landen die nu nog een hele goede rating hebben, hè, de triple-E-rating... Dat zou kunnen. Hè. Hij zegt ook dat het geen alternatief is voor hervormingen. Dat is ook zo. Die hervormingen in zuidelijke landen moeten gebeuren. Maar toch denk ik dat die verhoging nodig is. En de meeste economen denken dat. Ja, want even voor mijn begrip. Als wij het noodfonds verhogen... dan moeten we garant staan voor ja. meer geld dat we aan die uh, zuidelijke landen Klopt. geven... Ja. En dat zou voor de kredietbeoordelaars, die zo in het nieuws zijn de laatste tijd... zou dat een aanleiding kunnen zijn om wederom landen af te waarderen. Er wordt nu al in de markt gespeculeerd over Frankrijk... dat dat misschien afgewaardeerd wordt. Maar ja, moeten we ons laten leiden door die kredietbeoordelaars? Ik denk van niet. Oké. Okay. We praten er zo over verder, maar ik ga eerst naar Amerika. Naar Justin Fox in de Verenigde Staten. Financieel journalist bij het management tijdschrift Harvard Business Review. Justin, goedenavond. Goedenavond. Vanmiddag hield Obama een speech. Um, heeft dat de beurzen gekalmeerd? Uh, nee. Oh. Het, het heeft uh, ja, een beetje niks gedaan. Misschien iets. Alles een beetje slechter gemaakt. Slechter zelfs? Ja, een beetje. Niet erg. Maar het was uh, ja, niet uh, heel uh, goed ontvangen. Van, nog van legs, rechts, nog van links. Want de beurzen zijn verder gezakt na de speech, begrijp ik. Ja, zeker. Ja. Um, ik heb de speech ook gezien. Um, Obama kwam bij mij iets wat geïrriteerd over. Hij sprak uh, de bevolking heel direct aan. Hij had het over denk ik, kernwaarden die we vaker horen in speeches van de Amerikaanse president. Heel duidelijk over het hebben van vertrouwen in het land, het verbinden, het goede van Amerika. Wat waren de reacties op zijn speech? Het, het gevoel dat er als... als je president begint over vertrouwen te hebben... betekent dat het vertrouwen al een beetje kwijt is. Um, en, en, en dat het ja, niet echt vertrouwend, inspirerend was. Um, had hij het beter niet kunnen doen? Is dat eigenlijk de conclusie? Ja, ik denk van wel. Hij had beter ja, misschien kunnen wachten... tot hij werkelijk iets te zeggen had. Mm -hmm. Want wat zou hij potentieel vandaag gezegd kunnen hebben... wat misschien wel zou aanslaan? Dat is een goede vraag. Ik zou het niet weten. Als we dat wisten, dan werkte we waarschijnlijk voor hem, ja. denk ik. Ja. Ivo Arnold, um, Obama sprak ook over uh, belastinghervorming. Um, doelt hij daarmee ook om een belastingverhoging? Nou, wat hij bedoelt is een hervorming van het hele belastingsysteem. Het Amerikaanse belastingsysteem is uitermate inefficiënt... Uh, een heleboel loopholes, een erg ingewikkeld systeem. Um, en als ze dat zouden vereenvoudigen... dan is er veel winst te behalen voor de Amerikaanse overheid. Dus dat is iets wat hij zou moeten doen, denkt u ook? Ja, en uh, tot dusver hebben de democraten te veel gehamerd... op belasting voor de rijken. Hè? En daarmee hebben ze toch een beetje de republikeinen... tegen zich in het harnas gejaagd. Ze kunnen nu beter inzetten op hervorming, versimpeling... en op die manier ook wat uh, extra inkomsten voor de staat uh, genereren. Is dat iets wat hij er doorheen kan krijgen, die hervorming, als hij even afziet van het belasten van inderdaad de hoogste inkomens? Zeer de vraag. Met één, één toespraak los je de polarisatie in de Amerikaanse politiek niet op. Nee, dat hebben we wel gezien inderdaad. Justin, als je naar de beurs kijkt, lijkt het hele land in rep en roer. Had je dat zelf ook verwacht? Nee, niet helemaal. Ik, ik dacht dat we dat al vorige week een beetje hadden gedaan. En dat vandaag ietsje kalmer zou kunnen zijn. Maar het is dus niet alleen de downgrading waar ze op reageren. Waar reageert iedereen dan op? Ja, je weet nooit precies waarom de financiële markten reageren. Maar mijn theorie van de dag is dat ze op het gevoel... dat niemand deze situatie echt beheerst reageert. Niet alleen maar in de VS, maar niemand is de baas meer van de wereldeconomie. Niet Washington, zeker niet Europa, nog niet China. En wordt er dan, uh, want we hadden het net al over het ECB hier... en wat dat voor ons zou kunnen betekenen van het verhoging van het noodfonds... Uh, kijken Amerikanen daar ook echt expliciet naar? Nou, als je naar de kabelnieuwsnetwerken kijkt, hoor je bijna niks erover. Het gaat allemaal over Washington en S&T en zo. Maar ik geloof dat beleggers daar wel naar kijken. Ivo Arnold, um, u zei het net al aan het begin uh, over uh, de ECB. Ze kopen staatsobligaties op, Klopt, van Italië ja. onder andere. Mogen ze dat gewoon zomaar doen? Ja, dat mogen ze zomaar doen. En dat kunnen ze doen, want de ECB kan geld creëren uit het niets. Dus ze kunnen ervoor betalen met hun eigen geld. En hebben ze daar een mandaat voor nodig? Moet daar iemand toestemming voor geven vanuit het politieke hoek? Uh, nee, ze hebben hun eigen bestuur en dat bestuur beslist. Hè, en ze zijn zondag bijeengekomen en hebben beslist om uiteindelijk deze stap te nemen en ook Italiaanse schuld te kopen. Hoe ver, over hoeveel geld gaat het? Wat hebben ze vandaag, voor hoeveel geld hebben ze die staatsobligaties gekocht? Nou, De geruchten zijn dat het uh, rond de 2 miljard is. In één dag? In één dag. En uh, ja, goed, dus, uh, ze kunnen zo nog wel een tijdje doorgaan. Um, en dan zouden er zomaar uh, tientallen of misschien honderden miljarden aan Italiaanse en Spaanse staatsschuld op de balans van de ECB terechtkomen. Dat bestuur, hoeveel mensen zitten daarin? Er zitten 17 mensen bij van de nationale centrale banken, van de leden van de eurozone. En daarnaast heb je nog het vaste bestuur van de ECB, dat zijn er zes. En die handelen, die opereren volstrekt onafhankelijk van nationale politiek. Moeten die niet overleggen met iemand voordat ze. Nou, ze zijn formeel onafhankelijk. Maar natuurlijk, uh, ja, het is geen vacuüm waarin ze opereren. Dus ze, ze hebben wel hun voelhorens. Hè. En het is ook veelzeggend dat zondag uh, Sarkozy en Merkel een verklaring hebben gegeven. Namelijk dat Italië voldoende stappen ondernam om te hervormen. En daarmee had de ECB ook wel het draagvlak om. Deze stap te maken. Uh -huh. En dat, wat u zei, het geld uit het niets creëren, dat is drukken, neem ik aan. Nou, het komt erop neer dat men de obligaties koopt van banken en dan crediteren ze de banken. Dus dan krijgen de banken reserves bij de ECB. Dat is niet echt fysiek drukken van uh, banken. <laughs> het Europese noodfonds is uitgebreid, maar moet nog van kracht worden, moet nog goedgekeurd Klopt, ja. worden als het ware. Is de ECB nu de facto dat gat aan het vullen... totdat het noodfonds in werking treedt? Moeten we dat zo zien? Ja, zo zouden ze het graag willen schetsen. In juli is het al besloten dat het noodfonds ruimere bevoegdheden krijgt. Nu kunnen ze alleen maar bilaterale leningen verstrekken aan uh, probleemlanden. Straks, als het allemaal geratificeerd is... kunnen ze ook rechtstreeks opkopen in de markt, zoals de ECB het nu, nu doet. Dus wat de ECB nu doet, is heel erg in de geest van de afspraken van juli... En je zou kunnen zeggen dat ze eigenlijk een brug slaan... Uh, tot de periode dat dat noodfonds die bevoegdheden heeft. Um, daarbij komt nog eens dat de ECB ook bij uitstek geschikt is als crisismanager. Hè. Als er paniek is op de markten, de ECB kan ongelimiteerd heel flexibel ingrijpen. Ik moet nog zien dat het noodfonds dat op een gelijke manier kan doen. Um, misschien is het een domme vraag, maar waarom is dat noodfonds nog niet geratificeerd... Het is toch zo urgent als het maar zijn kan. Ja, maar uiteindelijk gaat dat om belastinggeld. Geld van de belastingbetaler. En is daar toch goedkeuring van de nationale parlementen voor nodig. En bij een centrale bank, ja, dat is een centrale bank die geld kan creëren. En daar heb je niet die ja. formele nee, dat gang ik. langs de parlementen nodig. Precies. Dus dat, begrijp dat, dat ik. maakt een centrale bank heel flexibel. Ja. Als het gaat over het ingrijpen in de economie. Die hoeven alleen maar, zeg maar bij wijze van spreken, met z'n 17 aan tafel te gaan zitten en ze en kunnen handelen. Nemen, ja. Ja. Maar wat ik niet begrijp, is dat als het zo acuut is in Europa, waarom niet. Uh, uh, op nationaal niveau al geratificeerd kan worden dat dat niet versneld wordt langs de parlementen. Nou, dat was de oproep van uh, Barroso vorige week. Die zei we moeten dit heel snel doen. Maar ja, iedereen is nu op vakantie in Europa, dus uh, oh. zo snel gaat dat niet. Dat is het hele probleem met Europa. Daar nou begrijp ik het. Uh, ja, dat, dat was wel de oproep uh, van uh, Barroso uh, naast de oproep tot een grote fonds wat hij ook heeft gedaan uh, vorige week. Ja, um, ze handelen in de geest van het noodfonds, zegt u? Ja. We hebben het over 2 miljard alleen al vandaag. Ze zullen uh -huh. ongetwijfeld doorgaan. Het geld dat ze op dit moment uitgeven... in afwachting tot de ratificatie van het noodfonds... Uh -huh. komt dat nou bovenop dat bedrag wat in het noodfonds zit? Uh -huh. Of... Zit dat erbij inbegrepen of hoe moet ik dat zien? Dat is de vraag. Het noodfonds is nu afgebakend op 750 miljard euro. Effectief is dat wat lager omdat ze niet alles uit mogen geven. Omdat dan de kredietstatus van het fonds te laag zou worden. Um, maar goed, dat is even het bedrag. Wat de ECB nu doet, komt op de balans van de ECB terecht... De vraag is wat ze in de overgang gaan doen he, als ze die uh, taken gaan overdragen naar een noodfonds. Betekent dat dat wat op de balans van de ECB staat ook naar het noodfonds gaat of niet? Nou, daar is nu geen duidelijkheid over. Er is geen dwingende reden waarom dat naar het noodfonds moet. Dat zou betekenen dat de totale speelruimte, he, de ammunitie van Europa om te interveneren in de markten, toch wat groter is. Namelijk de 750 miljard van het noodfonds plus wat in de tussentijd de ECB heeft gedaan. Dus dat geeft wel wat meer ruimte. Maar dat, dat zou betekenen dat er zomaar eens in één keer... bijvoorbeeld 80 miljard bovenop zou kunnen komen. Ja, of misschien wel meer. Afhankelijk van uh, hoe sterk de ECB de komende weken moet ingrijpen... moet uh, opkopen om de markt te overtuigen. Daar is zoveel over gebakken leid, over dat noodfonds. Daar is, dus er zijn zoveel politici die dat moeten hebben verantwoorden. Dat bedrag mm -hmm. aan hun kiezers thuis. En nu, ja. even tussen neus en lippen door... gaan 17 bestuurders bij elkaar zitten. En dat kan allemaal... Ja, dat kan. En uh, uh, dat komt omdat de ECB niet alleen een mandaat heeft... Hè, daar hebben wij erg op gefocust de afgelopen jaren... een mandaat van lage inflatie en prijsstabiliteit... maar de ECB heeft ook een mandaat om voor de financiële rust te zorgen... de financiële stabiliteit. En de ingrepen die de ECB nu doet, die verantwoorden ze... Door te wijzen op dat mandaat. Staat in het Verdrag van Maastricht. De ECB zal ook kunnen ingrijpen. wanneer het financiële stelsel onder druk staat. Ja, dat begrijp ik. Dat ze het, als je het juridisch tegen het licht houdt. dat het klopt. Dat ze handelen binnen hun mandaat. Maar als simpele belastingbetaler. denk ik. wacht eens even dat dat zomaar kan. Hoe gaan politici dat later uitleggen? Nou, het Stel het wordt, dat het bovenop dat ja, noodfonds wordt ja, het, het, uh, berekend. Het wordt lastig om uit te leggen. Kijk, Ik vind niet dat in een uh, solvabiliteitscrisis is. Ik denk dat Italië en Spanje hun schulden zullen uh, kunnen terugbetalen... als ze tenminste een, een redelijke rente hoeven te betalen... en niet van die torenhoge rentes. Dus ik denk dat het kredietrisico door de markten sterk wordt overschat. Nou, In het allerswarste scenario dat Italië niet kan terugbetalen... zou dus de ECB een verlies leiden... Uh, zou de ECB moeten afwaarderen op haar uh, eigen vermogen... en dan zouden de lidstaten moeten bijbetalen. Dat is een uh, zeer zwart scenario. Ik ga er niet van uit. Op dit moment uh, denk ik dat de ECB uh, juist heeft gehandeld... door in te grijpen bij een vertrouwenscrisis. En dat op die manier de stabiliteit van het financiële stelsel wordt gewaarborgd. Ja, dat was natuurlijk de hard issue om het maar zo te zeggen. Vertrouwen ja. terugbrengen op welke manier dan ook eigenlijk. Meer geld in omloop betekent ook inflatie. Is dat hinderlijk dat dat erbij komt als effect? Ja, ik vind op dit moment inflatie het, uh, het, het minste uh, probleem wat er is. Uh, het minste van alle kwaden. We hebben nu een inflatie van iets meer dan 2%. Nou, dat is helemaal niet schokkend. Het mag wat mij betreft best nog een beetje oplopen. Um, de ECB heeft het afgelopen jaar de rente uh, wat laten stijgen naar anderhalf procent. Hoger dan in de VS bijvoorbeeld. Mm -hmm. Omdat ze bang waren voor inflatie. Ik denk dat het ook goed zou zijn als de ECB nu het signaal zou afgeven. Luister eens, um, inflatie is nu even niet belangrijk. We moeten nu op de groei letten. Want we hebben wereldwijd een groeiprobleem. En alle onrust op de aandelenmarkt komt alleen maar door de groei, denk ik. En het zou mooi zijn als deze de bedrein te nu weer zou verlagen. Ik ga nog even terug naar Justin in de Verenigde Staten. Ik, uh, ik weet dat het een brutale vraag is, Justin. Maar wat verwacht je voor de komende dagen daar aan jouw kant van de oceaan? <laughs> um, ja, Iemand heeft dat aan uh, J.P. Morgan, de Amerikaanse bankier, gevraagd. Honderd um, jaar geleden of zo. En zijn antwoord was, it will fluctuate. <laughs> it will fluctuate. Het gaat nog alle kanten op. Een beetje zoals het leven zelf. Ivo Arnold, ik vraag hetzelfde aan u. Wetende dat het een grootse en brutale vraag is de komende dagen. Hoe zien die eruit? Ja, ik denk dat de markten zullen willen weten of de ECB het echt meent. Of er commitment is van de ECB om die Spaanse en Italiaanse schuld op te kopen. En als ze dat commitment zien, dan krijgen we iets meer rust in de schuldenmarkten van Italië en Spanje. Ik denk dat de vooruitzichten voor de economische groei heel slecht blijven. Er is een serieus risico op een tweede recessie. Dus wat dat betreft voorspel ik niet veel goeds voor de aandelenmarkten. We doen het er maar mee. Justin Fox, hartelijk dank. En Ivo Arnold hartelijk dank. Wij zien u volgende week terug. Graag gedaan. Is zangeres Mary Black. Al drie dagen lang rellen en plunderingen in verschillende achterstandswijken in Londen en vanavond ook in Birmingham. Is het rellen om het rellen of zit er meer achter? Correspondent Arjen van der Horst, goedenavond Arjen. Goedenavond. Arjen, vertel even, ik heb uh, namelijk net voordat ik de studio inliep, heb ik best wel heftige beelden gezien van brand in Londen. Wat gebeurt er allemaal daar bij jou? Ja, dat is in Croydon in het zuiden van Londen. Inderdaad, zeer heftige beelden. Dat begon met een brand in een meubelzaak. En de vlammen sloeg al heel snel over naar uh, aangrenzende panden waar de brandweer dus nu heel druk bezig is... proberen het vuur onder controle te krijgen. Maar dat hele huizenblok dat we daar zien, ja, dat lijkt echt verloren. En dat doet heel sterk denken natuurlijk aan wat we afgelopen zaterdag in Tottenham zagen... waar toen ook tientallen branden waren. En ook vandaag is dat niet anders. Niet alleen in Croydon, we zagen het ook in Peckham... ook een wijk in Zuid-Londen, in Hackney en, en andere delen van de stad... Waar, het plunderen, waar geplunderd werd, waar auto's in brand werden gestoken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 heeft dat met de rellen te maken? Het is een diffuus beeld. Hè? Het, het, het, het, het, vooropgesteld moeten we wel ervoor waken... dat we als media heel snel harde conclusies gaan trekken. Oh, Dat heeft te maken met de armoede... met de, de hopeloze toekomstperspectief voor veel van die jongeren. We weten niet wie deze jongeren zijn... Die al dit geweld plegen op dit moment. Het gebeurt in verschillende delen van de stad. Het begon in Tottenham, waar veel woede was over de dood van een jongen... afgelopen donderdag, die werd doodgeschoten voor de politie. Je kan je afvragen wat jongeren in Croydon... Wat heel ver weg is van die plek waar dat gebeurde met die situatie te maken hebben. En ik denk in veel gevallen wat we vandaag zien dat het ook niet meer gaat dan om puur rel Opportunistisch gedrag van jongeren die de kans waarnemen om uh, ja, te plunderen, dingen te stelen. Neemt niet weg dat het geen toeval is, denk ik, dat dit uh, juist in de armste wijken van Londen plaatsvindt. Dit vindt plaats tegen... Uh, achtergrond waar uh, een slechte relatie bestaat... tussen de politie en de plaatselijke gemeenschap. Dat hoorde ik ook veel bewoners zeggen... toen ik Tottenham uh, bezocht de afgelopen dagen. Die relatie is slecht. Uh, het gaat economisch niet goed natuurlijk. Dat gaat het al heel lang daar niet. Uh, maar nu nog slechter, juist door die bezuinigingen... Uh, ja, dat raakt deze wijken heel hard. Ik, om een voorbeeld te geven, in Tottenham waren tot voor kort dertien jeugdhonken, jeugdclubs, waar de jeugd terecht kan. Ja, acht daarvan zijn nu gesloten als gevolg van de bezuinigingen. Ik sprak met een directeur van een wijkcentrum die zei, ja, we hebben geen schietincident nodig om hier de spanning op te doen, laten lopen. Het is eigenlijk vragen om dit soort dingen. Wat, wat gaan die jongeren dan doen? Die hangen op straat, die vervelen zich en dat wordt rotzooi trappen. Nou, dat hebben we gezien de afgelopen dagen. Ja. Het fascinerende, het heeft ook wel een soort voyeurisme in zich... of een soort ramptoerisme. Je kan gewoon kijken, terwijl mensen hele wijken slopen Of vanavond die brand inderdaad, die ik ook zag. En het rare is, ik zie dan helemaal niet... dat er massaal wordt ingegrepen door politie. Ja, en, dat, en dat voedt ook de woede bij de plaatselijke bevolking. Zaterdag was de politie duidelijk verrast door ja, de, die oplaaiing van het geweld. Zondag waren ze veel beter voorbereid. Verdrievoudiging van het aantal agenten op straat. Vandaag nog meer agenten op straat. Er zijn zelfs agenten overgekomen uit andere delen van het land, zou je denken dat die uh, veel sneller en harder optreden. Wat we zien, dus ook op televisie zoals je beschrijft... is dat er geplunderd wordt, letterlijk onder de neuzen van de politie. De lokale bevolking is natuurlijk boos... op wat er met hun winkels en woningen gebeurt... maar ook boos op de politie, want die hebben zoiets van... ja. Waarom uh, treden die niet op? En die voelen zich dus ook behoorlijk in de steek gelaten uh, door de autoriteiten. En dan horen we wel de minister van Binnenlandse Zaken vanavond zeggen... dat ze hard zullen optreden en dat ze alle schuldigen zullen pakken. Nou, we zien het voor onze ogen gebeuren en er gebeurt heel weinig. En dat voedt veel onvrede en woede bij de plaatselijke bevolking in deze wijken. Maar hoe verklaar je dat, Arjen? Dat uh, de politie die inmiddels weet wat er speelt, massaal is uitgerukt, niet ingrijpt. Wetende wat dat beeld technisch doet... Je moet je voorstellen dat dit ontzettend moeilijk te voorspellen is. Wat er de afgelopen dagen is gebeurd, dan gebeurt het in die wijk. We zagen het gewoon op klaarlichte dag in Hackney, in een wijk in Oost-Londen gebeuren. En ineens slaat dan de vlam in de pan. Een jongen werd gearresteerd, of tenminste de politie probeerde dat althans... en meteen waren er rellen. Er zijn ook veel verhalen van dat het, de, on de onlusten ja, georganiseerd worden... door de jongens. Ze gebruiken sociale media, Twitter, mobiele telefoons... om op bepaalde plekken af te spreken. Heel moeilijk voor de politie om dat allemaal te controleren... en uh, hoe, ook al zijn ze massaal aanwezig om op elk incident te, re te regeren. Ik zag net een helikoptershot van bovenaf in Croydon en je zegt die grote brand... maar een paar straten verderop zag je nog een brand... en een paar straten verderop weer een brand. Dus, en dat gaat zo snel en je kan je ook enigszins voorstellen... dat het voor de politie heel moeilijk is om overal bovenop te zitten. Dat kan ik me voorstellen, fysiek dat het ingewikkeld is... maar ik neem aan dat, dat er, nou ja, Cameron komt natuurlijk terug vanavond van vakantie... dat is op zichzelf al een signaal... maar ik neem aan dat er ook harde woorden gevallen moeten zijn... Um, door politici om aan te geven dat ze dit in ieder geval willen indammen... Ja, die, die, hoorde, die woorden hoorden we al, zeker vanuit de oppositie. Die vroegen zich ook af waar de autoriteiten waren. De politiechefs die er niet waren. Politici zelf uit de, de, vanuit de regering die er niet waren. Nou, die komen nu dus wel. En inderdaad ook ja, toch wat in hun ogen het lakse optreden is uh, van de politie... Uh, die weinig lijken te doen tegen ja, die uitbarstingen van geweld in sommige delen van de stad. Als we terugkijken, want daar dacht ik meteen aan de banlieues in Parijs die ook in brand stonden een hele periode in de zomer, niet afgelopen zomer, maar een paar jaar terug. Um, daar zat een heel duidelijk etnisch component in dat conflict tussen de autoriteit, politie en de ja, arme jongeren in die wijken. Speelt dat ook uh, uh, in deze achterstandswijken? is er wel geweest. Hè? Je moet je herinneren, in de jaren 80 waren in deze wijken... waar we nu de rellen zien, zoals Brixton en Tottenham... waren er ook al beruchte rellen. En die hadden een heel duidelijk raciaal element. En dat kwam ook voort uit onvrede over die relatie... tussen de politie en de plaatselijke bevolking. Toen was het nog ook goed mogelijk dat je als zwarte jongen... gewoon op straat werd opgepakt, drie dagen verdween... in een cel belanden en niemand keek ernaar om. Uh, daar is toen heel veel ophef over geweest. Er is ook heel veel veranderd en energie ingestoken om die relatie te veranderen. Dat raciale element is nog wel aanwezig. Ik sprak met jongeren die zeiden van ja, het gebeurt toch vaak... Hè, als je zwarte huidskleur hebt, een capuchon op hebt en je bent jong... dat je toch wel vaak staande wordt gehouden door de politie... willekeurig, uh, puur alleen al vanwege je uiterlijk. Het gebeurt nog wel, maar de, de scherpe randjes... Uh, van, van die raciale spanningen, zoals we die in de banlieue zagen... die zijn er wel af in, in, uh, in Londen. En je ziet ook bij de railschoppers dat, dat die uh, een soort reflectie zijn... van de samenstelling van de wijk. Tottenham is een hele multiculturele wijk. En je zag ook tussen de railschoppers blanke jongens, Arabische jongens... zwarte ja. jongens, zelfs Hasidische joden. Ja. Dus uh, wat dat betreft is dat raciale element veel minder uh, een, een verhaal... dan, dan, het, dan het, het destijds was. was, ja. Alexander Zeevalking... Uh, goedenavond. Jij goedenavond. Woont al, uh, goedenavond. Jij woont al acht jaar in Tottenham. De wijk waar zaterdag de eerste rellen uitbraken. Yep. Hoe is het er vanavond? Um, het is over het algemeen rustig. Het zijn kleine um, uitbarstingen van, van geweld. Het zijn zeg maar, de, de sporadische groepen die overal opduiken. Van twintig à dertig jongeren. Um, het is een beetje zo dat de winkeliers hier zat zijn. Vele hebben ook um, vrienden en familie opgeroepen om zeg maar, samen... Uh, ...de wijk en de winkel te beschermen. Um, vooral op Green Lanes, waar ook uh, Wood Green ligt eraan. Waar we dus van de, gisteravond, zeg maar, het grote geweld losbarsten. Um, daar is dat in grote getalen zo. En mensen zijn gewoon bang en ze zijn het gewoon zat eigenlijk. Ben je ook bang bij jou in de buurt? Um, nee, ik, ja, ik denk dat ik gewoon weet waar ik wel en niet kan gaan... ...en wanneer wel en niet. En ik blijf daar gewoon verder uit de buurt. Um, het is wel gewoon die spanning natuurlijk... Ja, um, Die is overal, yeah. ja. Arjen uh, vertelde ons net, onze correspondent... die vertelde dat um, iemand hem vertelde... dat eigenlijk die moord waar het zo, zogenaamd de aanleiding was... voor die eerste rellen, dat dat niet eens had gehoeven. Dat het zo slecht gaat economisch in die achterstandswijken... dat er zoveel onrust en onvrede is onder jongeren... dat alles eigenlijk tot een explosie kon leiden. Is dat ook ja. jouw opvatting? Ja, absoluut. Um, dat um, heeft een, een heel hoog werkloosheidspercentage. Ik geloof dat het twee keer zoveel is als de rest van het, van het land... Um, en de kinderarmoede is enorm. Scholen zijn heel slecht. Um, het is gewoon... Traditioneel gezien is er gewoon een slechte verhouding met de politie. En nou is dat wel verbeterd. Maar kijk, het begon allemaal met een vreedzaam protest. En het is gewoon als het ware gehyjakt. Een vreedzaam uh, protest naar aanleiding van de dood van die jongen. Ja, yeah, van yeah. Mark Dungen, inderdaad. En um, ja, het, het was 120 mensen voor een politiestation die... Um, die gewoon uh, opklaring eiste um, van wat er, wat er precies voorgevallen was. En um, ja, dat is uit de hand gelopen. En, en dat is nu ver zich verder en verder aan het verspreiden. En ik hoorde net Arjan zeggen dat um, zeg maar qua demografie... alle wijken, wat je zelf dat klopt ook inderdaad. Alle, alle wijken waar, waar nu het grootste geweld aan het uitbreken is en ik zie dat nu in Hackney en in Croydon. Dat zijn allemaal arme, uh, multiculturele wijken waar toch ja veel onvrede is in het ja. algemeen. Ja, nou wees voorzichtig, Alexandra Zeevalking. Dank je wel voor je bijdrage. Dank je. Man van Rodrigo y Gabriela. Het BBC-programma Panorama heeft vanavond een reportage uitgezonden over misstanden bij diamantmijnen in Zimbabwe. Er zouden twee kampen zijn waar mensen mishandeld worden en gemarteld. Wat voor gevolg moet dit hebben voor de handel van Zimbabwaanse diamanten? Ik praat daarover met Judith Sargentini, Europarlementariër voor GroenLinks. En als de verbinding nog tot stand komt vanuit Zimbabwe... met kenner van Zuidelijk Afrika, Peter Hermes. Mevrouw Sargentini, goedenavond. Welkom in de studio. Dank u. U heeft de reportage vanavond ook gezien bij van Panorama. Um, was u geschokt? Eigenlijk niet. Um, wel over de verhalen die de jongens vertelden... die uh, als militairen of politieagenten mensen hebben mishandeld... en de slachtoffers. Uh, die uh, mensen die in diamantmijnen gewerkt hebben en elke dag drie keer veertig stokslagen kregen, dat schokt iedereen. Maar het verhaal ging over uh, 2008 tot nu en het was niet onbekend. Human Rights Watch, een grote mensenrechtenorganisatie, heeft er ook een keer over geschreven. En wat mij eigenlijk vooral schokt, is dat het bekend is, maar dat er niks aan gedaan wordt. Ja. Laten we even naar een stukje van de uh, reportage luisteren. We tracked down this man who just got out of the camp in February. He couldn't use his arm or walk properly. Locals call the camp Diamond Base. They took us to a Diamond Base and put us in an enclosure. They started beating us. 40 in the morning, 40 in the afternoon, 40 in the evening. I was beaten on the ankles by a stone and by a plank on the soles of my feet. 40 slagen in de ochtend, 40 in de middag, 40 in de avond. Ze gebruikten boomstronken om het te slaan... terwijl ik op de grond lag. Niet mis te verstaan, deze slachtoffer aan het woord in de reportage. Kunt u vertellen, um, want u heeft het ook gezien... wie was deze man en wat voor mensen zijn dat die in die kampen zitten? Het zijn uh, mensen die in Zimbabwe proberen in leven te blijven. De economie is daar kapot. Uh, onderwijzers krijgen niet betaald. Uh, boeren kunnen niet boeren. Dus je gaat wat anders verzinnen. En dat is diamantmijnen. Die liggen in die streek uh, marange voor het oprapen. Dus iedereen trekt daar met een amateur of schepje naartoe. Vrouwen erachteraan om eten te koken of andere diensten uh, aan te bieden. Um, en zij worden mishandeld door uh, regeringsofficials, uh, door militairen die die mensen dwingen de stenen die ze vinden, de diamanten die ze vinden, af te staan uh, aan de regering. En op die manier uh, verdienen die militairen weer een centje bij. En verdient uh, dictator Mugabe en ook zijn vrouw um, verdient aan de misère van deze gewone Zimbabwanen. Uh, ja, die, die toch ergens van moeten leven. Ja. Ja. We gaan naar Zimbabwe, Peter Hermes. Um, wat is het voor mijn waar deze kampen in de buurt staan, die martelkampen waar wij het over hebben? Dat zijn eigenlijk uh, gebieden, uh, de buurt van Motaar in het oosten van het land, waar de diamanten min of meer van het oprapen liggen. Het is een heel groot gebied wat volkomen gemilitariseerd is, en uh, waar de militairen ook uh, dik verdienen aan deze diamanten. En ja, het... zij verjagen de bevolking... die vervolgens daarop moet gaan werken. Dat hebben we inderdaad net begrepen... van mevrouw Sargentini, want die had ook de documentaire gezien. Um, ja, die heb ik helaas niet gezien. Nee, maar uh, zij zegt dat zij eigenlijk al... Uh, wel geschokt was door de verhalen... van de militairen die daar uh, martelden. Maar dat het eigenlijk al wel bekend is... van deze kampen. Wist u dat ook? Ja, ik wist ervan. Dat is al veel eerder... Uh, is door uh, onderzoekers, in het gebied... lokale onderzoekers, is daar al over bericht... En het, het fenomeen van martelkampen in Zimbabwe is, uh, is ook bekend van rondom de verkiezingen. Dus het gaat niet alleen over de diamanten, maar in zijn algemeenheid gebeurt dat rondom verkiezingen ook veel. En daar worden ook weer jeugdbendes voor gebruikt om uh, deze martelingen uit te voeren. En dat is, uh, dat is een bekend fenomeen. De kampen hebben een, een rechtstreekse verbinding met Mugabe, moet ik dat zo zien? Nee, niet. Het is eigenlijk een gemilitariseerd gebied. Mugabe weet daar zelf heel weinig van. Hij is ook erg oud en ziek en uh, betekent dat de militairen zo langzamerhand het beheer van het land in zich heel hebben overgenomen. Uh, en zij betalen eigenlijk hun, hun, hun repressie van die diamanten, maar ook betalen ze de jeugdmilities daarvan, ze betalen ambtenaren daarvan. En op deze wijze proberen ze uh, aan de macht te blijven, maar ze worden steeds meer in de hoek gedrukt door een veranderend beleid eigenlijk in de regio van de landen eromheen. En ook vooral van Zuid-Afrika, die steeds uitgesproken de kritiek levert op Mugabe en op... En die vindt dat deze militairen moeten opstappen... en dat er een, uh, het leger eigenlijk onderschikt uh, gemaakt moet worden aan de politiek. Ja, mevrouw Sargentini, drie jaar geleden werd de handel in diamanten uit Zimbabwe stopgezet. Waarom was dat toen precies? Precies om hetzelfde. In, uh, in oktober 2008 uh, heeft het leger uh, um, met, uh, met groot materieel, met helikopters... van bovenaf op duizenden mijn, mijners daar uh, geschoten... Uh, dat, dat lekte uiteindelijk uit. Het kan nog zo'n gesloten regio zijn. Maar als je repressie uitoefent op duizenden mensen... komt het een keer uit. En toen is dus de handel opgeschort. Maar wat je ziet is dat er in de tijd niet zoveel veranderd is. Maar dat de verschillende uh, lidstaten die samen het Kimberley-proces vormen... dat is een, een handelsregime waarin je diamanten mag verhandelen... waar ook de Europese Unie lid van is, dat die uh, zeggen... Uh, na onderzoekjes. Ach, het ging eigenlijk wel weer wat beter. Handel mocht weer. Ik hoop ook dat met deze documentaire van de BBC het bewustzijn weer wat groter wordt dat dat niet zo is. Ja, want u zegt onderzoekjes, en daar proef ik een ondertoon, dat is dus niet serieus gebeurd. Dat onderzoek naar de verbetering van de situatie. Nee, daar. de laatste keer dat daar uh, een onderzoek naar gedaan werd, werd dat gedaan door een Zuid-Afrikaan, uh, meneer Shikane, een, een man die erg veel van diamanthandel weet, maar die uh, nadat hij met NG NGO's ter plekke had gesproken. Zimbabwanen die onderzoek had gedaan... naar de Zimbabwaanse overheid is gegaan... en gezegd heeft met wie die precies gesproken heeft. En de consequentie daarvan was dat... deze meneer die die informatie had verschaft... langdurig in de gevangenis terecht kwam. Um, de, de manier van onderzoeken... samenwerkend met de Zimbabwaanse overheid... Uh, maakt dat het niet betrouwbaar is. En ik hoor meneer Hermes ook zeggen... Uh, Mugabe is oud en ziek... en hij weet er niet zoveel van. Um, ik gooi van... Ik geef hem dat hij oud en ziek is, maar ik ga hem de verantwoordelijkheid voor deze misstanden niet uh, ontnemen. En ook Wikileaks uh, had uh, berichtgeving waarbij de Amerikaanse ambassadeur in Harare, de hoofdstad van Zimbabwe, uh, schreef hoe Mugabe en zijn vrouw geld verdienden aan deze diamanthandel. Meneer Hermes, denkt u dat de reportage van vanavond ertoe bij kan dragen dat uh, die handel stil blijft liggen? Ja, ik denk het wel. Het is op dit moment uh, opgeschort omdat, uh, omdat het Kimberley-proces niet tot een eenduidige positie kan komen. Het moet een algemene stellingname zijn en er is geen eenheid binnen het Kimberley-proces op dit moment. En ik denk dat dit eraan bijdraagt dat in ieder geval die handel voorlopig stil zit. Overigens wordt er wel gehandeld, ook op de zwarte markt. En daar, uh, daar is heel moeilijk om daar grip op te krijgen natuurlijk. Ik, ik vind dat echt, uh, ik wou dat het zo was, maar de berichtgeving is nou juist dat omdat uh, de landen in het Kimberley proces met elkaar van meningsverschillen het ene land wel handelt en het andere land niet. En wat ik ook enorm schrikbarend vind is dat het ook de Europese ja, Commissie handel, zeg maar. is, dat het de Europese Commissie is die probeert handel uh, uit Zimbabwe in diamanten uh, weer toe te laten. En, en dat vind ik als Europarlementariër zeer schrikbarend, want het zou nou juist de Europese Unie moeten zijn, die zou moeten zeggen diamant, uh, uh, diamanten uit Zimbabwe, die ook nog min of meer gelegitimeerd worden door het Kimberley-proces, daar kleeft bloed aan, daar kopen dat wij is, niet van. Dat begrijp ik, dat is een mooie taak voor u, zou ik zeggen. Judith Sargentini, hartelijk dank voor uw aanwezigheid. Peter Hermes, hartelijk dank vanuit Zimbabwe. Het is vijf voor twaalf. Nummer 1. Vanavond de tweede aflevering van een korte muzikale serie in 5 voor 12. Welke hit staat er in een bepaald land op nummer 1? Goedenavond, Marion van Rooyen in Brazilië. Wat prijkt er bij jou bovenaan de hitlijsten? Het nummer heet Me no Mereal Sociera Ik uh, verdien het niet je minnaar te zijn. Uh, <laughs> van de groep Sempre Aci. Laten we even dat luisteren. Ja, is Nem precisa me falar Que entre nós só vai rolar Quando você quiser Assim que puder Sabe onde me encontrar Eu nem queria te entregar Sabia que existia alguém Sem querer vacilei Marion, is oh, dit maar nou. Ja, meer zoet. Meer zoet, is dit nou typisch Braziliaans? Absoluut. Dit is een soort uh, samba gemengd met pagode. Dat is, ja, zeg maar zoetsappige samba. <laughs> en <laughs> het zijn vijf van die bouwvakkers-typen uit de provincie. <laughs> en die staan er daar heel stoer. Uh, ja, van die, van die liedjes te zingen zo van, ja, ik bedoel, ik wil je, ik, ik wilde eigenlijk me niet helemaal overgeven, eh, maar nu sta ik toch te beven van liefde en eh, nu wil ik niet meer je minder er zijn, maar ik wil de, de, de plaats van de echte vent hebben. Maar is wat zo soft. Ja joh, en, en vinden, worden, mensen vinden dat prachtig hier, en vooral van die mannenbands. Want die treden nooit in hun een eentje op. Die gaan dan altijd kruipen dan in gelijke uh, groepen van vier of vijf bij elkaar. Zoals de dames wel alleen optreden. <lacht> en uh, ik weet niet of je daarbij hier worden... De uh, muziek wordt ook in categorieën ingedeeld. Hè? Afgezien nog van de soorten muziek. Maar uh, je hebt, hè, dan kan je aanklikken. Ik wil muziek om te huilen. Ik wil muziek om te zingen. Ik wil muziek om te vrijen en te versieren. Nou, daar valt deze dus in. Oh, de laatste categorie, om te vrijen. Ja, vrijen en versieren, ja, ja. ja oh god. En hoor je dit nummer nu overal op straat? Ja, nou ja, kijk, het, het, het, alleen in Rio hè, is dit, ver, ja. vergis je niet. Want elke, elke deel staat heeft weer andere muziek hoor. En uh, je hebt, ik bedoel, dit zo'n groot land met zoveel radiostations. En, maar dit staat op één bij het radiostation radio in Rio, het grootste radiostation, ja. En uh, je wordt ermee doodgegooid. Maar ja, weet je wat het ook is, je hoort hier allerlei soorten muziek altijd door elkaar, hè? Uh, de, de, de, de ene bar gaat nog harder dan de andere bar en daarboven woont nog een mevrouw en daarnaast nog een meneer en dat staat allemaal keihard aan dus je, wordt, je oor wordt ook altijd gezalfd door heel veel soorten muziek en ja hier ik hoor dus continu deze ook tussendoor galmen, ik, ik moet je ook zeggen even, mijn, mijn Stereo-installatie is al een tijdje kapot. En weet je, dat ik dat helemaal niet doe? Ik zet gewoon het raam open. En dan hoor je genoeg. Lieve maar ja. heel dank rooien. Dankjewel vanuit Brazilië. Dit was met het oog op morgen van maandag 8 augustus. Heel graag tot volgende week. Goedenacht, Freunde. Het wordt tijd voor mich zu gehen.